Ze zijn er niet meer. Wie? Twee jonkies. Er waren twee jonkies. Zeker door de rat opgegeten. Het stikt hier van de ratten.